Middag, 18 ja. december 2011, een uh, memorabele dag, mogen we, mogen we wel even stellen, want uh, als eerste gaan wij weer een keertje vreemd met elkaar, Dave, uh, gezellig, ja, leuk, leuk, bent. Ja. Ja, oh, leuk leuk, hè? Ja, leuk uh, hè, Queen, Queen Rocks, uh, het was een, uh, een paar weken terug, was een documentaire op tv waarin uh, ja, eigenlijk de geschiedenis van Queen verteld werd en... Ik dat zo eens te kijken en, uh, en dat is sowieso een mooi verhaal. Maar ook, ja, dan komen al die hits weer langs en ik denk, wat is het toch eigenlijk een goede band? En dat, dat, we hadden het er net eventjes over, dat we in de, in de keuken even koffie zouden te slobberen. Dat ik ook al iets zei, ja, in, in tijden dat Queen gewoon keihard actief was uh, met uh, Freddie Mercury nog in de geleden... Uh, ...had ik er eigenlijk helemaal niks mee. En nee. ben ik het pas gaan waarderen... Uh, ...dat nou, een aantal jaren later... Toen, ...wel toen uh, Freddie Mercury nog in leven was hoor... ...maar uh, toen ben ik echt naar die muziek beter gaan luisteren... ...en had ik echt zoiets van... ...jezus man, niet te geloven ja, gewoon. Ja. Nou ja, wij hebben... ...toen ik uh, in de, de brugklas zat... ...hebben we Bohemian Rhapsody... helemaal met muziekles geanalyseerd. Oké. Okay. Uh, to, dus toen had ik al, al door... ...wat voor een bijzonder nummer dat is. Nou is dat natuurlijk wel exceptioneel. Ja, ja, maar, ja absoluut. Maar dan heb je wel door van... ...dit is wel een bijzondere band... En ik ben nooit uitgesproken fan geweest, maar eigenlijk uh, kwam ik er uh, na die documentaire achter dat ik dat wel ben. Toch wel, ja, ja grappig is dat. Dus, je, dat. ja, die... ik had toen online gegooid van nou, zullen we een keer een queen special doen? En dan kreeg ik meteen zoveel enthousiaste reacties. Dus ik dacht, daar moeten we korte metten mee maken. Mensen die aan de andere kant aan het luisteren zijn. Uh, er zijn een aantal bezoekers in de studio. Want die uh, komen hier vertellen uh, wat hun memorabele queen momenten zijn. Kun jij ook doen, mocht je in de buurt zijn. Koepoetsweg nummer 1 in Horen. Mocht je niet weten waar dat is. Je hebt wel een stom, je auto. 1624 anonieme alcoholisten. Of dat gewoon de... naast Van Rijden. Weet of niet. naast Van reden, dat En uh, ja. naast, de, naast de bloemenstal als je nou, daar tegenover zitten wij. Uh, Wilfried Pennekamp, ook in de studio aanwezig. Uh, Wilfried, uh, Wilfred. Heel belangrijk. Wil <laughs> nou, what's in the name. Uh, nou, welkom, in, welkom in de studio. Uh, jij bent onze toeleverancier, zeg maar, hofleverancier van alle tracks... die wij uh, de komende twee uur uh, op het internet gaan slingeren. Ja, uh, wat is jouw verhaal met Queen? Uh, ja, het begon uh, met de, de top 100 alle tijden natuurlijk. Uh, midden in de nacht uh, als klein jongetje van een jaar of... Nou, wat zal het geweest zijn? 10 11 jaar. En... Uh, ja, met een tape dekje wachten tot die man eindelijk uitgeluld was. Die uh, door alle nummers heen lult. kan ja, wij ook doen. <laughs> ja, een ja, beetje ja. jullie vast zeg maar. Ja, ja, ja, ja dat, En dan wachten collega's. tot je uitgepraat was dan snel op record drukken. En op die manier, uh, en dan midden midden erg uh, dat je gewoon niet meer uit je ogen kunt kijken... Toen kwam uh, Bohemian Rhapsody natuurlijk en uh, nou, daar is het eigenlijk wel een beetje mee begonnen, denk ik. Dus jij bent gewoon echt een keihard uh, queen fan. Ja, diehard ja, gewoon. Denk ik denk het wel, ja, ja, wel vanaf het eerste moment. Uh, ja. En dan is het zomaar 19, uh, 1991, ja. uh, november 1991 toch? Ja. En uh, dan uh, krijg je het nieuws te horen dat uh, Farrokh Bulshara, uh, beter bekend als Freddie Mercury, ja. niet meer in leven is. Want er waren daarvoor al geruchten dat zijn gezondheid uh, tenminste. Hij zag, er, over hij zag er al een tijdje niet best uit inderdaad. In Videoclips kwamen al niet uit. Ingevallen ieder ja. en, uh, en uh, ja, dus dat uh, innuendo uh, weet ik nog wel. Ja. Inderdaad, dat is, uh, innuendo was, uh, waren veel uh, animatieclips in plaats ja. van... Uh, in, maar ook uh, zijn gezicht helemaal wit geschminkt. Ja, en, uh, ja dus dat, uh, ja, dat was uh, heel erg. Dat, uh, ik heb uh, toen de documentaire eigenlijk al de eerste keer gezien. En, uh, ja, huilen. en uh, ja, huilen. Ja, huilen, uh, tranen met uiten. Ik zie me uh, zitten op tafeltje en uh, gewoon huilen. Ja. ja. Ja, waardeloos dan. Ja. Maar uh, aan de andere kant, we hebben een prachtige erfenis uh, hij nagelaten. Uh, en ja. uh, we hebben zojuist de uh, show must go on. En dat was echt wel een uh, statement van, uh, van meneer, uh, meneer uh, ja. Bolshara hemzelf. Ja. Hij is doorgegaan tot het einde Gewoon doorgaan totdat je er inderdaad dood bij neervalt. Uh, ja. Dat zei hij ook echt op zijn sterfbed van dat al het materiaal. Ik ga zo snel mogelijk zingen en laten maar een nummer van. Ik zing het in en jullie doen er, uh, maken het dan maar af ja, ja dat is, ja, is toch mooi dat is toch heel mooi ja, ja. echt ik krijg daar gewoon ja, ja je je echt veel daar van. kippenvel van het de ultieme showman is het natuurlijk ehm um, nou wil ik jaartal gaan wij uh, meneer uh, Wilfried Fred Fried, wil. Fred Wil wij Ray en ik ben Wilfried hij <lacht> <lacht> hey, uh, Mustafa uit wil ik jaartal komt dat uh, geen idee het is van het album jazz uh, ik ben heel slecht in jaartalen en dat soort dingen dus uh, dat moet je me maar even vergeven het staat op het album jazz en uh, ja, iedere keer als ik het nummer hoor of opzet dan moet dat zo verschrikkelijk keihard gedraaid worden nummer heeft hij uh, ooit geschreven als een geintje schijnt het, uh, las ik uh, op internet en uh, ja, hij heeft een aantal uh, islamitische woorden daarbij gebruikt Allah en, uh, en uh, Salaam alaykum en een aantal van die woorden en daar heeft hij een uh, liedje van gebreien. dus ik kan me zo voorstellen dat hij zich uh, uh, erg vermaakt heeft tijdens het schrijven van het nummer. Ik zal mij zelf vast verontschuldigen tijdens uh, het uh, nummer wat we gaan draaien voor de buren. Luister en aanschouw Mustafa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 Ja, dat was natuurlijk uh, We Are The Champions. Daarvoor hoorde je uh, We Will Rock You. Ja. En dat nummer uh, ja, in die tijd, zeg maar, wat jij al zei, van uh, was ik met andere muziek bezig. Ja. En niet zozeer met, uh, met popmuziek nee, of rockmuziek. Nee, inderdaad. En, uh, maar uh, dat We Will Rock Rocky, ik was toen een tijd van hiphop, maar dat nummer ja. dat beukt zo Dat, Echt, hè? dat is gewoon hip-hop. Ja, inderdaad. Die bier, boom, boom. Ja, dat ja, is, ah, is gewoon keihard Het Is ook gebruikt door, uh, door hip-hoppers als ja, uh, sample. Ja, als sample en zo. En uh, toen dacht ik: wat oh, een vet nummer is dat? Toen was een film geweest uh, over, een, uh, over een ridder. Een ridder? Ja, een knight. De pup. ik weet niet hoe die film heette. Dat speelde zich af in de, in de Engelse riddertijd. En het was een, een of andere een of andere schildknaap en die deed zich voor als zijn toernooiridder. En die bleek dus heel erg goed te zijn. En uh, daar heb je dus uh, achteraf uh, heb je een stukje. Dat, dat Die arena waar ze dus allemaal staan. Zijn ze allemaal met schokken ja. Op de tribunes aan het slaan. En We Will Rock You aan het die... zingen. Oh, cool. ja. <laughs> en over uh, We Will Rock You uh, nog eventjes gesproken. voor uh, We Are The Champions dan uh, in, in, in dit geval. Uh, wat we daarna draaiden. Um, in de jaren negentig uh, was ik een seizoenkaarthouder. Van, uh, van mijn eigen clubje uit Amsterdam. Uh, die de Europese velden aan het uh, veroveren waren. Ik weet nog heel goed dat uh, Ajax Bayern München. En dat was in het Olympisch Stadion En uh, de twee elftallen die kwamen het veld oplopen. En uit 50.000 kelen... ...hoorde je We Are The Champions. En ja. dat is toch wel even een momentje dat je bij jezelf denkt... Uh, ...als we was een kerel... Uh, ja. ...pink Pinkje zomer in één keer een traantje Gaaf is okay. dat, Echt. Ja. Heel erg vet. Hoe kun je dan als, uh, als voetballer... Uh, ja, ...wat gaat er dan niet om? lijkt nou ja, het zo ik, gaaf. Ik heb wel eens interviews gezien uh, in die periode... ...omdat ja, Ajax ging als een malle. Dus uh, heel veel aandacht ook uh, bij Studiosport. En Danny Blind werd toen een keer geïnterviewd... Uh, samen met Klerens Seedorf. En die hadden dat daarover. Ja. Dat ze echt de koude rillingen over hun lijf hadden lopen. En dat ze ook hebben gevraagd tijdens ja, de huldiging op het Museumplein... Uh, of het Museumplein dat wilde zingen. Ja, ja, en dat ja. hele Museumplein, waar ik natuurlijk ook weer met mijn Ja, dat ben ik ook nog geweest, ja. Stond, ja. Ja. Die zong dus gewoon keihard We Are The Champions. En ja. uh, nou, dat waren we natuurlijk ook. Ja, tuurlijk. Echt ja, briljant. Dat was mooi. Over briljant gesproken, uh, ik heb uh, een uh, collega van ons... Uh, Jos van Tol, uh, een keer moeten berispen... Uh, om het feit wat hij... Hij draaide een nummer van uh, Green Day, Jesus of Suburbia, en het is een heel episch nummer. Jesus of Suburbia, ja. En uh, daar zei hij: uh, Queen, eat your fucking heart out. En uh, ik had zoiets <laughs> ja. van: Ja, uh, wel, wel leuk dat je zo'n warm hart aan, uh, aan Green Day toebedeelt, maar als het echt episch moet, dan, ja, dan gaat het volgens uh, mij op, echt ja. over het volgende nummer, en dat is de Bohemian Rhapsody. Caught in a landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see Ooh, I'm just a cool boy. boy I need no sympathy Because I'm easy come Easy go Little high and real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 Will you let me go. Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. No, we will not let you go. Let him go. No, we will not let you go. Let me go. we will not let you go. Let him go. we will not let you go. Let me go. No, no, no, Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Let me go. Be as evil as a devil. That's special. Bijkomen. Dat is <laughs> veel voorkomende term die we ook wel uh, regelmatig gebruiken. Uh, let me entertain you. Uh, het zou je bijna aan uh, Robbie Williams uh, ja, denken. Dat uh, is geen cover daarvan. Da dus. Dat dacht ik dus in eerste ja. instantie. Denk, ik luister even: ja. zou het een cover zijn, maar dat is het absoluut niet. Mail binnengekomen van Brenna Staphorst: uh, ja. het nummer Who Wants to Live Over mag niet ontbreken. Ze kan er niet afkomen vertellen, want ze is ziek. Maar het nummer is om twee redenen belangrijk: uh, door de film Highlander. Uh, en dit nummer heb ik altijd naar de Highlands willen gaan. En mijn man Nick en ik zijn er vorig jaar eindelijk. Samen geweest. Uh, daarnaast was niks moeder queen fan en het nummer is gedraaid op haar begrafenis dit jaar. Nou, nou dat is uh, genoeg reden, toch? Dat is genoeg reden om, uh, om gewoon keihard erin te knallen. Mocht jij een eigen queen uh, uh, moment hebben, je kunt het hier in de studio komen vertellen en anders kun je het gewoon mailen naar studio etradio of je knalt het op de bobbelbox weken of misschien is het een paar maanden geleden een wetenschappelijk uh, artikel gelezen over een aantal wetenschappers die er heilig van overtuigd zijn dat men dus eeuwig kan leven. Ja, die, hebben, die, ja. die, die, die uh, noemen ouderdom en de dood iets van uh, slijtage en ja, waar doet. het lichaam niet op bedacht is. Ja. En uh, die, die zijn bezig om te kijken dat mensen zeker 500 jaar kunnen worden. Ja, nuttig. Who wants to live forever? Wanneer nou, ik, ga je dan met pensioen man? Ik heb er geen zin in hoor. Ik ook niet. Ik vind dat op een gegeven moment, kijk, dat zijn een van die zekerheden die je in het leven hebt. Dan ja. nemen ze die ook nog een keer van je weg. Ja, precies. Als je, en er was op een gegeven moment, werd gevraagd van, het was een, een Amerikaan, en er werd gevraagd van, well there's one thing for sure in life. En die wetenschapper die zegt van, yeah, Texas. Maar ja. Dat, <laughs> maar dat je, gewoon, je, je moet gewoon doodgaan. Ja, dat, dat vind is ik gewoon. wel. Dat, ja, maar, ik bedoel, ja. dat, aan alles komt een eind, dus ook aan ons. En inderdaad, helaas ook aan Freddie Mercury. Maar ja, who wants to live forever? Arjan, die, uh, die heeft het gevoel dat hij af en toe uh, helemaal gek wordt. Nu al? Uh, nu al. En daarom vraagt hij, uh, I'm going slightly mad. Oké. Okay.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 Slightly bad, I'm going slightly. Mad. It finally happened. It, happened. It finally happened. Whoa, whoa. It finally happened. I'm slightly bad. Oh dear. <laughs> One card short of a full deck I'm not quite the silly One wave short of a shipwreck I'm not my usual top billy I'm coming down with a fever I'm really out to see This kettle is burning I'm slightly mad. It finally happened, happened, finally happened, uh -huh. finally happened. I'm slightly mad. Dit is Radio 501. opgenomen speciaal voor Kans en Baas, Mother Love. Ja. Nou, daar word je wel het stil van. Hè? Ja, ik zit te kijken. wat weet je nu erheen Hoor, hoort. Hoort dat bij dit nummer? Dit hoort bij dit nummer. Ja. Dat is apart, Dat is iets een live fragment of zo. Dat zou bij ja. Maar ik vond ook die uh, de Partij behoorlijk uh, uit een kastje overkomen. Oké, okay, ja. Dus ja. Was, volgens mij was het een... <lacht> Wat is dit nou is? <laughs> ja, mijn Baby, ik weet niet of, of je het hoort, uh, ja. Laat ons even weten. Hoort oh, dat zo? Ja. is dat normaal? Dat ja. weet ik weet niet, ik kijk eventjes naar de... naar gaat naar zijn leven de... terug. Ah, oh, oké, okay. hij neemt ze. Inderdaad, het gaat gewoon terug. Eh, oh, oké. Okay. Ah, zo. van de muziek Ja? Er zit hier een Queen-fan, uh, een geblesseerde Queen-fan zit hier uh, mij uit te leggen. Dat het een, uh, een, een, een reverse is van zijn, uh, van zijn dood tot aan zijn leven. Modelof. Ja, model terug naar zijn geboorte. Ja. Terug naar zijn geboorte, inderdaad. Nou, helaas uh, is dat ja, niet Dan zo. gaan we straks nog eventjes uh, voor zijn moeder nog een ander nummer draaien, geloof ik. Is dat zo? Ja, daar had ze net ook een verhaal over, maar dat gaan we straks even vragen. Ah, Oké, okay, we... want juist ja, ze, ze kan niet lopen, dus, maar dat, dat vragen we dus straks wel even. Tot de uh, nek in het gips ongeveer, dus we inderdaad. dragen we straks de microfoon even die kant op. Ja, laat, uh, dat lijkt me een beter plan inderdaad, want ja. uh, ze strompelt zichzelf vooruit. Uh, ja, under pressure. Uh, <laughs> een leuk village ook trouwens. Maar... Uh... <laughs> Uh, dat uh, uh, die samenwerking met Bowie was uh, ja, een gouden combinatie ja. het. Alleen wat dus in die documentaire naar voren kwam, was dat die, uh, dat die samenwerking heel moeizaam tot stand is gekomen. Ik had uh, begrepen dat het gewoon een jam sessie was. Uh, ja, nou, ze hebben wel, wel geprobeerd om er nog wat meer uit te persen, maar dat ging niet. Want het zijn natuurlijk, uh, sowieso, Queen zelf zijn al vier enorme ego's. Uh, ego's uh, maar ook uh, terecht, want ze hadden ook alle vier hun kwaliteiten. En toen kwam Bowie daar nog bij en dat was uh, too much eigenlijk. En uh, dit nummer uh, was, uh, is er nog uitgekomen. Maar ze, ze, ze hebben gedacht aan een hele plaat. Maar dat, was, dat zou te veel strijd opleveren. Dat zou te veel strijd. Dat zou te veel <laughs> ja. maagstweren opleveren. Dus ik wil gewoon bloed aan de microfoonstand. Zo weet je in de studio. <laughs> Niet helemaal de bedoeling. Queen Under Pressure. vanille ijs. In die tijd was dat klonk dat van wijs koel. cool. In die tijd klonk voor dit vo, dat vond jij echt cool, ik in die tijd. <laughs> Jongen, toen was ik 12 of zo. Oh nee, oké, okay, dan, uh, dan, dan, dan mag oh, dat. In, in doelgroep denken, dan, uh, dan, oh, ja. dan, dan is dan hij weer. Dan. Zeg, we hebben een uh, we, hebben, we hebben inderdaad een uh, gast in de studio, een aantal gasten in de studio. En een daarvan die is uh, ja die, die kunnen wij. Uh, ja. Moet ik doen? Ja, die, die filler die ah, stond, die heel, hard. Filler, stond ja. heel hard. die filler stond heel hard. We hebben een, een Breuk in de, in de studio. Ja. Van, harte, van harte welkom. Ja, dankjewel. Stel je eventjes voor, want uh, je, je hebt ook iets te maken met de Queen uh, uh, fanclub, is het niet? Ja, niet echt uh, zoveel mee te maken, maar ik ben uh, wel al, uh, nou, ik denk 25 jaar lid van de fanclub. Uh, en waar is jouw uh, Queen virus begonnen? Bij wie, uh, dat wie er de Champions uitkwam toen was ik 10 jaar in 1977. Uh -huh. En sindsdien eigenlijk nooit meer uh, opgehouden. En uh, jouw, uh, jouw platenkast of cd-kast is echt helemaal tjokkie vol met allemaal... Eigenlijk alleen maar queen. Alleen maar queen? Ja, bijna wel. Dus wel. In, in je auto uh, alleen maar queen draaien. Ja. Als je thuis bent, alleen maar queen draaien. Ja, andere muziek vind ik ook wel leuk. Maar hoofdzaak, in de auto heb ik sowieso alleen maar queen. Ja. Oh, ja. Ja. ja, je draait het dus echt nog heel vaak. Ja, echt heel veel. Ja. Gewoon dagelijks eigenlijk. Eigenlijk wel. Wauw, tijdens ja. een stofzuigen. Wat je de komende zes weken niet meer hoeft te doen. <laughs> ja, ja, voor de mensen thuis. Uh, uh, Liest die is uh, van de paard afgeschopt uh, door een ander paard. Ja, tijdens, tijdens uh, de muziek van Queen. <laughs> ja, dat moet je me even uitleggen. Want wat waren jullie de waren jullie beesten ballet aan het leren of zo? Ja, we, zijn, uh, we, doen, we rijden uh, zeg maar uh, zoals we het noemen carousel. We rijden met 16 paarden in één ring. Okay. dan rijden we een, uh, een proef op muziek. En we reden dus met twee paarden naast elkaar en we gingen in galop. De een paar dagen van ik trap lekker opzij. Die dacht uh, I want to break free. Ach, I ja, want, to break I free. want to break free. Kan best op een nummer gebeurd <laughs> zijn. Die, want... die zit wel in de proef. Dus... I want to break lease. <laughs> ja. nou, dat is gelukt in ja, ieder geval. Ja. Onder welk nummer is het gebeurd eigenlijk? Ja, dat weet ik niet zo goed, maar het kan, uh, kan inderdaad onder dat nummer Het zou zomaar kunnen. <laughs> het zou kunnen, die zit wel in de proef, maar uh, <laughs> ja, daar ben ik even kwijt waar ja. het onder gebeurd is. Kom ik kan me iets bij voorstellen. Je wist wat te vertellen over Love of My Life. Dat bleek een heel belangrijk nummer te zijn geweest voor de band. Ja, Love of My Life, dat is een heel You. No fragiel nummer. Tenminste, dat vind ik zelf. Een ja. heel mooi nummer. Een, een van de mooiste ballads vind ik het. Uh, vooral uh, op stage met uh, Brian May en uh, Freddy. En ja, het publiek, uh, de Queen fans, die kunnen het ook allemaal meezingen. Het hele publiek zingt het meer als, uh, als de bandleden zelf. Dus ik laat de microfoon gewoon staan straks? Ja. Nee, doe maar niet. Want ik ben bang <lacht> dat je dan geen luisteraar meer over hebt. Ah, oké. Okay, ja, <lacht> <Maar, dat lacht> <niet> doen. <lacht> nee, maar... Uh, ja, en voor Brian, uh, die vertelt ook elke keer dat als ze optreden en... Ze maken dat nummer, dan denkt hij aan, aan Freddy oh ja. En tijdens de tournee met Paul Rogers in, uh, in Engeland uh, Was de moeder van uh, Freddy Mercury aanwezig En toen hebben ze het nummer speciaal aan haar opgedragen Oké, okay, mooi, heel mooi Nou, We gaan, uh, we gaan er naar luisteren, Queen en uh, the Love of My Life Ik zal de microfoon dicht doen, dan kan je gaan zingen hè? Begin maar to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 Naar studio radio 501nl en wie weet word jij onze nieuwe collega. Kerstbal, piep, kerstomaat, kerstboom, kerststek, kerstboom, kerstmarkt, kerstmuziek, kerstavond, kerststukje, Kerstroos, Kerstdinner, kerstavond, Kerstdag. kerstgeschenk, kerstgroes, Kerstmis. kerstfeest, kerstmuziek. Drie wijzen zonder contant. Christmas op jouw radio 501 Live vanuit de binnenstad van Hoorn de binnenstad van Oren. dit is radio 501 Tonight I'm gonna have myself a real good time I feel alive Oh! Time. I'm having a ball Don't stop me now If you wanna have a good time Mooi nummer. Ja. Echt. Ik, heb, uh, ik, ik vind het wel grappig, want waar nou, we eigenlijk aan het begin van de uitzending. Oh, welkom uh, terug trouwens, uh, lieve luister. Ja, zo, Bij aan Queen Rocks. Bij Queen Rocks. Uh, Armin Tamakka en Dave Bijvoet. Uh, we gaan weer eens een keertje vreemd met elkaar. En dat voelt eigenlijk wel prettig ook, uh, deze ja, hoor, samenwerking. Ja uh, lekker met jou. Ja heerlijk. Ik vind het vind ook heerlijk met jou. Uh, Je ruikt ook zo lekker. En zo duur. <laughs> en ja, we zijn met een radioprogramma bezig. Uh, Don't Stop Me Now. Ja, Ik vind het echt een briljant nummer. En waar we het in het begin van de uitzending al over hadden. dat je, ja, ik, heb dus, ik ga van het ene kippenveel moment uh, deze twee uur naar het andere <laughs> kippenveel moment. Weet je. En, uh, en ook leuk dat die mensen op de ballbox daar zo lekker aan het meedenken zijn. En ja. dat Tenzin zo mooi op tijd zei. Dat de live versie van Love uh, of Mother... Uh, wat was ook weer mother Love of Love of Life. Dat de live versie life. beter was. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, fijn dat die... Ja. Nou, tension is echt een hele snelle voor dat er gaat. Ja. ja, die is echt heel erg snel. Wat een ander, ander mooi nummer dat ik echt heel erg vet vond. En dat is uit de periode dat ik nog lid was van uh, Club Veronica. Zo, ja, lid geweest? Dat, ja, lid geweest, inderdaad. Dat ging wel eens van die, naar die dagen toe, weet je wel. De radiokutjes gedaan en oh, dat soort oh, ja. dingen. Wat dat daar heb ik iets gelezen. Ik ben aan gezakt. En ja, en, um, die hadden op een gegeven moment een, een promo om lid te worden van, uh, van Radio Veronica. En dat deden ze met de muziek van Breakthrough. En dat vind ik ook zo'n briljant nummer. Ja. Dus uh, bij deze... Van dit nummer, weet ik, heb het gisteren op uh, Wikipedia gelezen. Uh, in Europa is het op zich wel uh, uh, goed ontvangen. Ja. Uh, het is een, uh, een parodie geweest op Coronation Street, een, uh, een Engelse soapserie. Ja, ja. En uh, in Amerika is dat echt niet in goede aarde gevallen. En dat daarna is er niet, in Amerika he? gewoon geen hit meer geweest nee, van. Kan maar dat is natuurlijk ook omdat het, uh, in zijn de... Amerika zijn ze natuurlijk nog steeds erg preuts. Ja, dat zijn de Puriteinse Amerikanen. Ja, de hypocrieten. Uh, ook natuurlijk. behoorlijk hypocriet. Maar uh, ja, ik vond het een geweldige clip. En ik, uh, ik weet niet welk jaar het is, maar ik was toen nog heel jong. Maar ik heb daar uh, toen uh, me kostelijk om vermaakt hoor: dat dit op tv was. Uh, we hebben afgelopen 30 april Koninginerdag gevierd uh, hier in de Radio 5 lijn Studio. We hebben een partytent buiten neergezet. Op een gegeven moment uh, wist uh, mijn uh, gewaardeerde collega Johnny van Horen een, uh, een stofzuiger te bemachtigen. En ja. die, is daar een, die is gaan stofzuigen. Oh ja. Ondertussen is hij, I want to break free, is hij gaan, uh, ja. is gaan Hij zou vandaag nog naar de studio komen. Om dat te gaan doen. Om dat te gaan doen. Maar ja, ik, ik weet niet hoe, of hij aan het luisteren is, die, die oude van Horen. Anders uh, laten we hem gewoon deze kant even opkomen fietsen straks. Dus Johnny, als je luistert, ja. we hebben een, cool. uh, je hoeft je stofzuiger niet mee te nemen. Die hebben we staan. Ik vond, het, eh, ik, vond het ook wel ik vond het ook wel stoer met het roze Hempie. Ja. En dan die achterlijke snor gewoon. tuurlijk dat is dus het mooiste. Ja. Ja. Maar Echt ze deden het, het ook allemaal. Weet je wel. Ja. Die, uh, die, die John En uh, ja. uh, als, uh, als de moeder volgens mij. Met ja. zijn heel oud vrouwtje. Met ja. bloemetjesjurk aan en zo. Geweldig. Geweldig. Geweldig. I want to break free. Uh, mocht je net zijn ingeschakeld, je bent schandalig laat. Je luistert naar uh, Radio 5.01, maar dat wist je waarschijnlijk al. We zijn bezig met een queen special. Uh, een van, uh, ja, een, uh, kijk, de Beatles, daar da, da, da praat iedereen over. De uh, Beatles, dat is toch grootste. Ja band van, van Engeland geweest, maar ja. ik vind wel dat je dan tekort doet aan andere bands zoals bijvoorbeeld Queen, zeker en Oasis. Nou nee, ja, Queen ja. heeft natuurlijk uh, altijd een beetje een haatliefde gehad. Ze zijn uh, al, uh, ook met hun tijd meegegaan, wat niet altijd goed uh, uitgepakt is. En ja, zijn ze nou popmuzikanten of rockmuzikanten? Of ja. Uh, ja, ze zijn best wel veel kant opgevlogen. Maar eigenlijk hebben ze op iedere plaat toch wel een aantal hits uh, staan. En uh, ja, wat ik wel bijzonder vind is dat alle bandleden ook hun bijdrage uh, dus ook zelf uh, songs schreven, zelfs de bassist. Ja, uh, toen zei ik laatst tegen iemand: Ja, dat is toch niet vaak dat de bassist toch uh, een paar hits schrijft? Oh, uh, de Beatles dan. Uh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar uh, gemiddeld genomen zeg maar. Dan komen in uh, ja, level soms, 42. Hè, ja, precies. Maar mee, over het algemeen komen ze toch meestal van de, de, de zanger, gitarist, zeg maar. En, uh, en uh, zeker niet van alle bandleden. Nee, zeker niet. Uiteindelijk is het ook zo gegaan dat uh, de bandleden, die schreven dus uh, ja, onafhankelijk uh, van elkaar. Maar uiteindelijk is het zo gegaan dat op de album stond dat Queen... De, de songs hebben geschreven. Dus ja. niet Freddie Mercury of niet Deacon of niet uh, uh, Brian, maar ja. Queen uh, dat was ook royalty technisch was dat gewoon een stuk beter, want er werd alles een beetje nou, eerlijk verdeeld. Als ik het zo uit de documentaire begreep uh, hebben ze dat nooit echt heel goed geregeld. Nee, pas, uh, pas tijdens het laatste. Het laatste ja. ja, op het laatste pas. En uh, dat, Queen toch, uh, dat Freddie Mercury toch heel makkelijk zei van nou, nah, de basis is voor mij, dus uh, dat is mijn song. Ja, ja mm -hmm. ik, ga straks even, ik ga straks even opzoeken wat, wat er op Wikipedia over, uh, over te vinden is. Uh, ik weet niet of jij player in beeld hebt. Ja, heb ik. Uh, wat, wat doen we? Dek A of Dek B? Bij uh, Dek B staat... Uh, oh ja, nu zie ik wat er... Er staat een hele lange, ja, lange ja, meta-dek ja. bij. Ja, ik wil Dek B dan wel, ja. Dek B, gaan ja. we voor Dek B. Want hier zat ook weer een heel verhaal achter. En dat ga ik straks eventjes aan uh, Liesbreuk vragen. Want okay. ik weet dat ongetwijfeld. Okay. Hij staat hier ook op, op de muur geschreven. tijdens het kunstwerk wat gemaakt is door Boxie en René van Leeuwen. Inderdaad Queen. Met Radio Gaga. op jouw eigen Radio 501. Je luistert naar een Queen special... En uh, we hebben inderdaad ook een Queen Filler. En wij hebben een Queen Fan hebben zitten. Lies is er nog steeds. Uh, het, wordt, het begint een beetje donker te worden. Ik zie je gelukkig wel. Uh, radio Gaga. Ik dacht dus dat het, dat het te maken had met, uh, met landen waar uh, men niet zeg maar, alle openheid uh, kon uh, geven op de radio. Maar jij wist me daar een heel ander verhaal over te vertellen. Ja, het, is, uh, het is zo dat Roger uh, dit nummer geschreven heeft. Roger Taylor, de drummer. Ja. Hij heeft dit nummer geschreven omdat zijn zoontje zat de hele tijd. Gaga, Gaga, Gaga, Gaga. En hij dacht, daar kan ik misschien wel wat mee. En toen is Radio KK ontstaan. Het kan best zijn dat hij in zijn achterhoofd had van nou, dan schrijf ik dat nummer hè, omdat, omdat niet overal openheid gegeven ja. kan worden. Want daar is hij wel altijd heel erg mee bezig. Ook op zijn solo LP's en met, met, met goedheid. Ja, nee, dat stond, oh, dus, daar, daar stond iets van bij inderdaad. Ja, maar, de, maar dat nummer is oorspronkelijk ontstaan door dat Kaka, Kaka en dat hij daar iets mee wilde doen. Ja. Zou Lady Gaga uh, zelf ook hebben insp laten inspireren door Queen? Ja. Dat zou zomaar kunnen. Ik bedoel, Lady Gaga, bedoel, uh, qua, qua show-element heeft ze wel wat van. Absoluut, <laughs> ja. Qua show-element heeft ze zeker wel wat van. Hey. En, heb jij ook gezien dat het beste optreden ooit van welke band dan ook het Queen-optreden in Wembley was? Ja. Ja, dat is een even aan Nou ja, Ik bedoel, ik bedoel dat, dat zou ook een andere Queen uh, live performance kunnen zijn. Nee, vind, Niet per se op Wembley, maar dat je misschien een andere concert hebt... waarvan je denkt, van, nou, dat was nog beter dan Wembley. Nee, ik vind Wembley wel, wel een van de, van de beste, beste optredens. Ja. Maar wat ik zelf ook heel leuk vind, zijn de, de allereerste of er is echt de oude, echt met de oude nummers en echt uh, het begin. Gewoon omdat je dan ziet dat die performance nog heel bescheiden is... en een beetje toch wel verlegen. Gewoon een bandje inderdaad. Ja, gewoon ja. een bandje. En dat vind ik toch ik ook wel, wel de... heel leuk uh, zien om, om te laten zien... Om, om te zien hoe je dan later omdat zo heel groot op het uh, podium ja. staat. Terwijl... Maar volgens mij ging je wel vrij snel al extravagante kleding en zo Ja, draven. dat wel. Ja. ja, dat was in het begin dan nog moet je, toch, al, moet je ja. toch ook wel durven? Ja, dat moet je Dat wel heeft wel hij vanaf durven. het begin wel uh, aangedurfd zeg ik maar. Denk, ik denk dat dat ook een beetje was... Ja, zichzelf ook een beetje het podium op te ja, praten. Precies. Want hij was best wel verlegen. Veel artiesten hebben dat, hè ja. backstage verlegen jongetjes. Ja. Maar op het podium komen ze helemaal tot bloei. Ja. Maar ze, het was toch ook met dat Benefiet concert. Dat ze bijna, live Aid. Live Aid in Wembley dat, ja. ze, dat ze eigenlijk de hele show gestolen hebben daar. Echt? Ja, maar dat is ook een super nummer. Hè? Ja. Ik, zocht, ja. ik zocht een ander stuk waarin men nog niet zeker wist... of Queen een blijvertje zou zijn ik ga ik ze even opzoeken. Ze hebben in het volprogramma gestaan van een andere band waar men daarna nooit meer wat van heeft gehoord. Ja, inderdaad. En daar hebben ze in het volprogramma gestaan en toen hadden ze zoiets van ja, het is uh, eigenlijk belachelijk dat deze band in het volprogramma staat, maar een ander gedeelte had ze zoiets van ja, dit, dit, uh, hier horen we over een paar jaar helemaal niks meer over. Ja. Nou, die, uh, die muziekresercenten die zijn inmiddels postbode geworden denk ik. Ja. Want uh, dat, dat ging helemaal nergens over. Wat ik zelf ook weer een heel mooi nummer vind en wat je ook regelmatig terug hoort komen bij volgens mij uh, reclamefilmpjes van Leni, uh, Leni het hart met de, de C-100 Crash. Ja, precies dat het daar past er dus bij. Ja. <laughs> uh, it's a beautiful day. Het <laughs> <laughs> is inderdaad een <a> beautiful day. <laughs> day I feel I feel right No one world, No one's gonna stop me now Mama Sometimes I feel so sad Stop me now Connors waarschijnlijk nog een puntje aan zou kunnen zuigen. Ja, inderdaad. En uh, uh, dit nummer heeft bijna de plaat niet gehaald. Uh, John Deacon, de bassist, die heeft het uh, uh, nummer uh, Grotenwes geschreven en ingespeeld. En uh, uiteindelijk... Uh, wie is het? Ja, ik. Ik, ik ben het toch niet? Ja, dat ben ik. En... Uh, uh, de, de drummer uh, Roger Teller vond het eigenlijk maar niks. Omdat het zo funky was. En dat was niet hun stijl. Dus is in 1980 uh, geschreven. Ja. Maar ja, ze hebben natuurlijk vele stijlen gespeeld. Ja. En uh, nou ja, dan is het dan te goed te kwaad toch maar op de plaat gekomen. Het is ja, bij de uh, funk gewoon. Wat, ja, uh. inderdaad. En uh, in Amerika dachten ze ook dat het een uh, zwarte band was die ermee kwam. En <laughs> ik lees hier net uh, op de Wikipedia, natuurlijk ja. de bron voor ons allen. Uh -huh. Dat uh, het zou ook geen single worden. Maar Michael Jackson die heeft het aangeprezen na een concert. En toen moesten ze het wel uitbrengen. Is en dat zo? 4 Michael kids. Jackson? Ja, die vond het ook funky genoeg. En uh, daarna dus 4 ik miljoen keer in de in de Verenigde Staten. En dit was dus hun, hun eerste hit in de US. In 1980 En op aanraden van Michael fucking Jackson? Ja. Ik vind het... Uh... Dat is toch leuk? Tre bijzonder. Wat ook tre bijzonder is, is dat uh, ja, heel veel films zijn eruit gekomen over uh, superheroes. En een van de superheroes die wordt dan bezongen door, uh, door de heren van Queen. Maar vooral het intro naar uh, het hele nummer toe. Dat is echt, uh, Ja, ik vind dat... Uh, ja, het is een heel mooi intro dit. Episch. I just, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, your majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks. <laughs> <laughs> <laughs> Most effective, Your Majesty. Will you destroy this? Uh... Later. I like to play with things a while before annihilation. Nee, ik ook niet. De film zelf was niet echt een, uh, niet echt een hit. Ja, ik ben het niet zo. Wat Heb je ik ze zien je staan ik op. Ben uh, uh, ik ben niet zo'n superhelden-fan wat dat betreft. Dus. Nee. Behalve dan. Uh, Flash. Gordon. Oh. Hey, um, inderdaad, uh, uh, uh, Freddie Mercury is dan overleden. En is overleden aan de gevolgen van uh, HIV-AIDS. En dan is er een nummer uitgekomen, of, uh, ik weet niet, dat was volgens mij de periode dat hij ziek was. En dan uh, Too Much Love Will Kill You wil ik gaan draaien. Ik weet niet of, uh, of jij weet uh, of, dat, uh, of dat is geschreven vanwege zijn, uh, ja, uh, je krijgt, uh, krijgt AIDS niet omdat je zeg maar, elkaar gewoon even een hand geeft. Mm -hmm. Dus weet jij of dat zo is? Of is dat, of, daar verband met uh, de liefdeziekte, zoals dat uh, <coughs> ooit genoemd nou, ik, ik vermoed van wel, want uh, het nummer is inderdaad ook nog ingezongen door, uh, door Freddy. Ja. En dat is wel vlak voor die periode geweest. Het is daadwerkelijk uitgekomen, volgens mij, na die periode. Nadat hij overleden is. Ja. Dus ik vermoed dat er wel een uh, verband in zit. Vermoed, een heel groot vermoeden. Ja. Hij heeft natuurlijk altijd ontkend uh, dat hij eet had. Ja. Totdat hij het op 23 november s'avonds... Uh, tijdens een interview uh, aangaf. En de volgende dag? In de volgende dag was hij overleden. Het leven liet. Ja. Oh, oké. Okay. Ik wist ja. niet dat het zo. Uh, ik... ja, ja, het is ja. heel lang. Uh, zijn er zijn alleen maar geruchten ja. geweest rondom ja. de gezondheid ja. uh, van de Freddie Mercury. En de, hij heeft het inderdaad. De dag voor zijn sterven heeft hij verteld. dat hij dus inderdaad HIV-AIDS. Ja. Uh, ja, dat vertelden ze ook nog in, de, in die documentaire. dat ze dus gewoon opnames aan het maken waren in Zwitserland. en dat uh, Freddie even moest uitrusten. En uh, die kwam niet meer terug van zijn hotelbed, zeg maar. Nee. Dus en dat is dan ja, eigenlijk, tot, toch eigenlijk een drang ook, niet alleen voor Freddie Mercury, maar voor alle andere aids-slachtoffers. het momenten, uh, ik ken mensen in mijn uh, directe omgeving die HIV-positief zijn en die ja. krijgen gewoon geen aids, want die slikken zichzelf helemaal de blubber aan medicijnen. De, dat er nu medicijnen zijn, ja. Ja, ja. maar goed. Drang, ja. hè? Dat klopt. Ja. Too much love will kill you. Zo is het maar net.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 We'll be Freeway Even door Brian mee. Dat uh, zegt Tenzin net op de chatbox. Tenzin is waar dat gaat. De kenner. Misschien weet Tenzin ook het volgende. Lies, uh, het volgende wat we gaan draaien. Zet gauw je, want uh, jouw uh, jou partner in kruim die naast je zit en uh, volslagen autistisch wordt als er een microfoonvloesje snuffert. Ja. Dus dat die doen. Durf... is uh, typisch een uh, man die achter de schermen met knopjes uh, in de en zo. Een oud lichtman, hè, is het? Is dus het een oud lichtman? Ja. Zo oud ziet hij er niet uit. Ja, hij hangt zo eventjes een lampje op hier hoor. Oh. Ja, dat draait de voorom. om. Gaan we het eens eventjes over hebben met hem. <laughs> maar uh, het, het nummer, uh, ik uh, nummer, Emotie, ja. Invisible Man was de eerste. Nee, Fat Bottom Girls. Fat Bottom die, Girls. Die titel uh, die vind ik uh, zeer intrigerend. Ja, en uh, nu ja. hoor ik net van Ton dus dat het ook over uh, groepjes gaat. Dus uh, naar het schijnt. Maar dat wil je zelf niet vertellen. Nee, dus vraag het Lies. Lies, gaat het over groepjes? Ja, dat zou best eens kunnen. Want het is ook uh, eigenlijk uh, in de periode van uh, dat ze daar toch wel een beetje mee bezig waren. En, met groepjes? Uh, Oh ja, met, met, met vrouwelijk, uh, vrouwelijke figuren, zeg maar. Vrouwelijke figuren? De vrouwelijke figuren. vormen. Oké. Okay. De, ah, okay. de, de bicycle race met de poster en de film die overal... Uh... Oh ja, met al die naakte vrouwen, ja. ja. Dat zeiden ze ook in het documentaire. Hè. Helaas konden we niet bij de opnames zijn. Ik <laughs> zag, je, <laughs> zag je een stuk of twintig naakte vrouwen fietsen oh ja, op een wielerbaan. Oh, geweldig. <laughs> en, uh, ja, geweldig. dit nummer, dat is, uh, dat is een nummer die... Uh, volgens mij komt die meteen na uh, bicycle race. Op de WLP Jazz, yes, dus... Uh, ja. Het, zal er, het zal er mee te maken ik, hebben. Ik, zijn heb, de ik, verhalen? Heb, ik heb me niet zo in groepjes verdiept. Oh. Maar, maar, weet je of er verhalen bekend zijn... met betrekking tot backstage... excessen? Uh, Want het is, het, nou, het, nou ja, het nou, is de het tijd waarin... waarin Queen Queen's furoren maakte. Excessen genoeg, denk ja. ik. Uh, het kwam wel een beetje naar ja. voren. Uh, ook uh, inderdaad Over de, de vrouwelijke groepjes. Maar er waren natuurlijk ook mannelijke groepjes voor Freddy. Mm -hmm. dus een bekende kreet... Uh, die, of uh, legendarische kreet. Of het waren, ze weet niemand waarschijnlijk. Maar dat, uh, dat uh, Freddy zei... Uh, Bring me another one. This one's ass bleeding oh, like yeah, hell. Oh yeah, ja, yeah, <laughs> dat verhalen. Ken ik inderdaad. <laughs> Doe mij <maar>, do, do, <laughs> een nieuw, Henk. Want deze is vol. <laughs> deze, deze bloedgigant gigantisch. <laughs> oh, wat erg. Ja. Ranzen gewoon. Ja. Fat bottomed girls. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh. What? for ze Big Mamas. Het is uitgebracht uh, met een dubbele, als een dubbele a-kant... ...samen met Bicycle Race... ...vertelt uh, onze queen guru Tenzin-baas. In de okay. tekst van het nummer komt de tekstregel... ...get on your bikes and ride voor. Een duidelijke verwijzing naar de andere a-kant. In de oh. Bicycle Race uh, zit de tekst. Fat bottom girls, Day riding today. So look out for those beauties. Oh yeah, waarmee weer wordt terugverwezen. Nou, Tenzin... Als we jou niet hadden, nou. en allebei onze ogen ook niet, maar waren we blind ook. Waarna Tenzin op de chatbox zegt, volgens Wikipedia. <laughs> op die fiets. Nou, hij vroeg daar nog wel een uh, plaat aan, uh, onze, onze oude Tenzin. mislukte kampeerder, maar dat weet ik dan weer uh, uit Inside Information. Biervest oh. <laughs> uh, 2011. Oh, oké. Okay. Hij wil ook horen, tie your mother down. Het is het ene en laatste wapenfeit uh, wat wij in deze show gaan draaien. Want uh, straks natuurlijk uh, de Grande Finale. Ja. En die is grand hoor, kan ik je vertellen. Ja, je, kan, je, kan, je, je hebt tot een minuut om, uh, om te houden hoe het is. Ik weet ja? oh. niet of je nog een beetje hebt. Dat zou ik even op Wikipedia. Uh, kijk jij ja, ook even op Wikipedia. <laughs> Even kijken of Tenzin nog nieuws heeft inmiddels. Dan? Nou, als jij kijkt of Tenzin nieuws heeft, <laughs> zal ik even vertellen dat straks om 4 uur staat ze er weer klaar voor. De Radio 50-1 Carousel, het programma van de wisselende contacten, elke week een andere jog. En deze week is onze enige radio bitch. Tenminste, ik heb uh, even de twee, we hebben een Victoria aangenomen. Maar Ariadne die is straks in de, in de carousel, vertel het maar jongen. Ja, die band was ooit in het voorprogramma stonden, dat was Mat de Hoepel. Inderdaad, Never heard of no, you since. <laughs> wat is dat van? Wat is het van? Wat van, van die jongens uh, ja, terechtgekomen? Geen idee. Even, even doorklikken. Inderdaad. Klik jij even door. En luister ondertussen speciaal voor Tenzin Baas. Tie your mother down. Nou, ik hoop dat je touw bij. Je hebt Tenzin. Inderdaad, ja! Zoals Wilfred zei, het is net status quo dit. En zo hebben ze natuurlijk zoveel stromingen ook uh, uh, zelf beïnvloed en zijn ze beïnvloed door. Ja, maar het is wel lef als band zijn om jezelf wel te proberen te heruitvinden elke ja, keer, weet je ja, wel. Zeker. En uh, dan moet je wel bal hebben om dat te durven doen. Want Tot. je kunt uh, zeg maar gewoon wat men dan uh, in, de jaren, in, in deze jaren in je comfortzone blijven zitten. Ja. Maar als je dan uitstapt, dan uh, kom je waarschijnlijk, waarschijnlijk oh, wel een leuke, leuke bloemetjes en vruchtjes tegen. Zeker. Het ze heeft niet altijd goed uitgepakt. Nee, ja, nee. Nou, al met al hebben ze natuurlijk uh, heel veel goede muziek uitgebracht, zoals we hebben kunnen horen. Dat Ik vond het uh, leuk om te doen. Ik ook. Ik, uh, en uh, nou ja, laten we de luisteraars maar gelijk even uh, bekendmaken dat we het één keer in de maand gaan doen. Uh, uh, niet uh, met Queen, maar dan met, uh, met <laughs> ja. andere <met> artiesten. Andere <laughs> Iedere maand de queen special. Iedere maand de queen special, je nee. wordt ook een beetje te veel van het groeien. En, uh, en uh, worden dan classic albums of wat? wat uh, nou, we, we gaan gewoon De redactie en uh, even, even, even, even, even samen zitten en kijken hoe we dat stal te kunnen gaan geven. Ja, dat is echt mooi. Het is net, ja, is net ja. alsof we erop zitten. Nou, ja, ik wil uh, speciaal even Wilfred bedanken... voor het uh, beschikbaar stellen van de, de meeste muziek. Bijna alle muziek eigenlijk. Hartelijk dank. En uh, Lies ook uh, bedankt voor de informatie. Ik ja, uh, vond het heel leuk dat jullie uh, langskwamen. Tenzin ook uh, leuk dat hij uh, zo actief meedeed. Uh, Lies uh, je, uh, gelijk even zijn uh, voorspoedig herstel toewensen. Ja, dat ook. Ja. <laughs> Over zes weken heb je je charmante loopje weer terug. <laughs> <laughs> ja, en er is natuurlijk in deze tijd van het jaar... maar één uh, plaat waarmee we kunnen eindigen. En, ook Queen heeft zijn bijdrage geleverd aan de kerstmis. Zo is het, malet. Dus heel veel plezier bij de Radio 501 Carousel met Ariadne. We zitten erop. Luister naar en, Thank God. Oh, sorry. Ga ja, de uitzending is te downloaden. Volg uh, de Twitters. En uh, ja. dan komt het vanzelf langs of op Facebook van Radio 501. En dan uh, kun je zien waar je hem kan downloaden. Zo is het, maar net. Queen en Thank God It's Christmas. Doeg. Doei. is Radio 5